Dat is onmogelijk. Je kunt meneer niet kennen, want meneer is vandaag voor het eerst in het land. Het is crimineel, maar ik zou toch zweren... Wij hebben nu alles wat we nodig hebben, Martha. Je kunt nu alweer naar de keuken gaan. Er is meer gelijk als eigen, maar als dat niet sprekend jonge heer... Zet u, meneer Huik. En neem het eenvoudiger voor lief. Dank u. Uh, woont die oude vrouw hier alleen? Zij had een man, maar die is voor kort gestorven. Ze heeft nu alleen nog maar een zoon. Een afgedankte varendsgezel. Maar veel steun heeft ze daar niet aan... want ze vertelde me dat hij meer in de herberg zit dan dat hij thuis is. Wie weet het is dezelfde kiddel die we vandaag al twee maal te pakken hebben gehad. Oh, dat is best mogelijk. In dat geval heb ik hem de dienst slecht betaald die zijn moeder mij bewijst. Gaat u gang, meneer Huik. Uh, ja, ja. Het is wel geen luxe diner, maar de goed vaderlandse pannenkoeken... zult u op uw reizen wel niet veel gegeten nou, hebben. Dat is waar. Ze zien er heerlijk uit. Zal best maken. Meneer Huikens, zo vriendelijk morgen met je mee te gaan naar Amsterdam. Nou, heel graag. Ik, eh, Ik moet alleen morgen in het nader even naar de herberg... om te informeren of mijn grote bagage met de postwagen is meegekomen. Nou... Dan, dan moeten we iets vroeger vertrekken, daar is helemaal niets tegen. Dan moet uw vader maar even zeggen hoe laat we hier vandaan moeten. Want ik weet niet precies waar we zijn. Oh, binnen het half uur bent u van hier aan de poort van Aiden. Dus als u een uur voor het vertrek van de schuit weggaat, bent u ruimschoots op tijd om uw bagage te verzorgen. U wilt zeker wel met de eerste schuit vertrekken, als de juffrouw geen bezwaar heeft. Natuurlijk niet. Wij vertrekken gedrieën. Ik zal wel zorgen dat u op tijd bent, meneer Huik. Wel, ik ben blij dat alles geregeld is. In Amsterdam zul je een goed onderkomen hebben bij tijdens Bouwveld. En dan zijn voor jou voorlopig alle moeilijkheden voorbij. Nog een korte wandeling morgenochtend. Maar tegen wandelen ziet u niet op. Meneer Huik, heb ik begrepen. <laughs> oh nee, ik wandel graag. Hm. Ik eh, ben gisteren van Amersfoort, komen landen. En als de niet had opgehouden, was ik al in naarde geweest. Het was een vreselijke bui. Uh -huh. Hebt u nog ergens kunnen schuilen? Uh, ja, op de Guldenhof. Het buitengoed van de heer Blaak. Guldenhof? Is dat prachtige buitengoed van Jacobus Blaak? Hmm, dan moet ik hem de laatste tijd wel voor de wind gegaan zijn. In de tijd dat ik hem kende, zat hij er niet zo best voor. Hij uh, moet veel geld verdiend hebben in de Oost-Indische Compagnie. Jacobus? U zult zijn broer Hendrik bedoelen... Die was schatrijk. Hij heeft er alleen niet veel plezier van gehad, dame kerel. Hebt u hem goed gekend? Jazeker. Eén van de beste mensen die ik ooit ontmoet heb. Ja, dat was een man. Als er iemand is waarvan de dood mij verdriet heeft gedaan, dan was hij het. Hij had een dochter, als ik het wel heb. Zou zij nog leven? Toen ik haar vanmorgen sprak, verkeerde ze nog in blakende welstand. En nog niet getrouwd. Nee, ze is nog niet getrouwd. Wat wel wonderlijk is voor een meisje van haar schoonheid. Is ze zo mooi? Oh, ja, ja. Ik heb zelden een meisje ontmoet dat zo mooi is... en ook zo intelligent en zo geestig. En... Ik bedoel maar dat ze erg knap is. Hm. Dan zal ze ook wel geen gebrek aan aanzoeken hebben. De hemel geeft haar de wijsheid om een goede keus te doen. Maar kom, ik denk dat meneer Huik nu wel naar bed zal willen... Wij allemaal trouwens, want het is morgen weer vroegdag. Ik breng u even naar boven, meneer Haak. Graag. Wel rusten, juffrouw Bos. Wel rusten, meneer Haak. Ik slaap wel. Ik wil erin. Is dit mijn huis niet voor de donder? Je kent er nou niet in. Er is familie van mevrouw hier. Ga maar in de schuur slapen. Ga ah, weg! Je bent een indringer! Het ah, regent. Waar ben je? Je zult nat worden, je zult nat worden. Ga ah, weg! Indringer! Oh. We oh. willen je hier niet hebben! Oh. Oh. Uh, uh, meneer Huik uh, Het is tijd om op te staan uh, uh, uh, uh, Goedemorgen meneer Huik Het is tijd om op te staan Als u tenminste de eerste schuif niet wilt mislopen uh, Nee, nee, dat wil ik zeker niet Ik ben blij dat u mij bij geroepen hebt Ik heb water en zeep en een handdoek meegebracht uh, Dank u Hoef u niet te vragen of u goed geslapen hebt? Uh, nou, daar kan ik niet volmondig ja op zeggen. Ik heb nogal zwaar en onrustig gedroomd. Huh? Na alle gebeurtenissen van gisteren, misschien niet verwonderlijk. Uh, nee, maar wel verwonderlijk is dat ik de stem van die ander eens meende te horen. En nou heb ik zo'n gevoel dat dat niet gedroomd is. Nee. Wat hebt u dan gehoord? Ja, ik. Ik ik, ik te verstaan dat hij op de deur bonsde. en aan zijn moeder vroeg om binnengelaten te worden. Maar zijn moeder weigerde dat. En ze zei dat hij maar in de schuur moest gaan slapen... omdat zij gasten van, van mevrouw had. En deed hij dat? Vermoedelijk wel, want ik heb niets meer gehoord. Dan zou die zoon van de oude Martha dus toch die beruchte Andries zijn. Ja. We, weet u wat... Terwijl u het toilet maakt, ga ik op onderzoek uit. Wij zien elkaar dan beneden. Goed, ik ben zo dadelijk klaar. Goedemorgen, juffrouw Bos. Goedemorgen. U bent al helemaal rijstvaardig, zie ik. Wilt u nog iets gebruiken voor we op weg gaan? Och, nee, het is nog vroeg. En ik moet in nader toch in de herberg zijn voor mijn bagage. Dan kunnen we daar wel ontbijten. Zoals u wilt. Het is zoals u dacht, meneer Huik. Het is inderdaad die uit van een Andries. Oh. Hij ligt in het hooi zijn roes uit te slapen. En eer hij wakker is, zijn wij al ver van hier. Ik heb bovendien zijn moeder gewaarschuwd... dat de justitie hem op het spoor is. Dus hij zal nu wel gauw benen maken. Wel nu dan... Geloof ik dat niets ons belet om op te stappen. Wat mij betreft kunnen we gaan, als de juffrouw tenminste. Oh ja, ik ben klaar. Goed, dan zullen we nu even afscheid nemen van Marta. Zo, gaan de heerschappen vertrekken. Ja, kijk eens, dat is voor u, voor uw moeite. Oh, dank u. Vergeet niet wat ik u gezegd heb over uw zoon. Mm. Ik reken op uw stilzwijgen. Ach, meneer, wie spreekt oude Martha nou? Het is hier zo afgelegen. En een kwartier nadat u weggegaan bent, ben de kamers weer aan kamp... en zal niemand weten dat hier ooit mensen geslapen hebben. Mooi zo. Mag ik u nu ook een kleinigheid geven? Oh, maar dat is toch niet nodig. Spiegel. Dank u, meneer. Op mars dan maar. En hier moeten onze wegen dan scheiden. Ik ga niet helemaal mee tot Naarden. Als u dit voetpad volgt, meneer Huik... bent u binnen tien minuten aan de poort van Naarden. Vaarwel, Amelia. God geeft u het nodige beleid om de taak te volbrengen die je op je genomen hebt. Dag, vader. En u, meneer Huik. Mijn dank voor de dienst die u mij hebt willen bewijzen. Is er nog iets anders dat ik voor u kan doen? Voor het ogenblik niet. Ik heb al te veel van u geverd. Alleen, mocht het lot me treffen dat mijn vijanden mee toewensen... dan ontferm u dan over mijn dochter. Hmm. Wees haar voorspraak. Tot weerziens. <tankt> Kom, juffrouw Bos. Laten wij ons maar niet langer ophouden. Geef mij de koffer maar. Met de kwartier zijn we in de herberg. De ontbijt zal ons beide goed doen, denk ik. Laten we daar maar even in de achterkamer gaan zitten. Uh, waard, mag ik twee maal een ontbijt en twee koffie van u? Zeker, meneer. En kunt u mij ook zeggen of hier bagage voor Huik uit Amsterdam is aangekomen? Dat is er zeker. Koffers en een mans en een paar pakken. Maar kijk u zelf maar even terwijl ik het ontbijt klaarmaak. Als u mij even wilt excuseren, Juffrouw Bos. Natuurlijk, meneer Huik. Gaat uw gang. Is hier uh, bagage voor Huik uit Amsterdam? Ja, heer Schap. Twee koffers. En, een mans moet er ook zijn. Jawel, een, een mantel is er ook en twee pakken. Juist, ik zie zo. Uh, is er iemand die ze naar de schout kan brengen? Ja, zeker, dat zal wel lukken. En uh, gaat u zelf ook mee? Met z'n tweeën. Ik zou graag twee roefbriefjes hebben. Goed, ik ga dat voor u in orde maken. Komt dat glaasje haast dat ik besteld heb? Oh, dat duurt meneer Blaak. Ik vind u kwalijk. En uh, reist u helemaal alleen, juffrouw? Het zal mij plezier doen uw gezelschap te houden. U komt allerlei onwelkom gezelschap tegen onderweg. Bent u vanmorgen vroeg al van de Guldenhof komen rijden, meneer Blaak? Zo is het, meneer. Was u van plan om met de schuif te reizen, juffrouw? Ja, meneer. Hoe bent u gewoon om zo vroeg op pad te zijn, meneer Blaak? Het is in de zomer wel de mooiste tijd van de dag. Daar hebt u niet helemaal ongelijk aan, meneer... Als u naar Amsterdam moet, dan kan ik u mijn rijtuig aanbieden. Staat hier voor de deur. Met een paar prachtige paarden. U bent een liefhebber van paarden, begrijp ik. Inderdaad. Hier is uw cognac, meneer. En Mag ik meteen met u afrekenen waard? Dat kan, meneer. Dat is dan zeven gulden, vijftien stuivers voor de en roefplaatsen. En daar komt dan nog bij twee uh, koffie en twee ontbijt. Twee? Tenminste, ik heb begrepen dat meneer voor de juffrouw betaalt. Zo is het inderdaad. Hier zijn twee doekaten waard. Ik zal u zo het wisselgeld brengen, meneer. Als u met de schuit mee wilt, dan moet u wel voor het maken met uw ontbijt. Dat zullen we ook. Zo, zo. De meneer reist in gezelschap van de juffrouw. Maar meneer Huik had er misschien beter aan gedaan mij dat meteen te zeggen... dan had ik mijn gezelschap niet aan de juffrouw opgedrongen. Ik heb niets over de juffrouw te zeggen, meneer Blaak. Ik heb haar door een gelukkig toeval ontmoet. En omdat we toch één kant op gingen, heeft haar familie mij gevraagd... mij wat om haar te bekommeren. Ik dacht dat u herkende, want anders zou ik niet geweten hebben... waaraan ik u, laten we maar zeggen, voorstellen had moeten toeschrijven. Hier is uw wisselgeld, meneer. Dank u wel. Als u klaar bent, juffrouw, doen we misschien mijn best beste aan te vertrekken. Goed, meneer Haak. Tot genoegen, meneer Blaak. Goede reis samen. Ik hoop maar dat de familie van de juffrouw tevreden is over haar reisgenoot. Uh, ik ben bang dat u zo even een niet al te hoge dunk van mij gekregen hebt. Ik heb het recht niet u verwijten te maken. Uh, nee, maar u had natuurlijk wel verwacht dat ik een beetje doortassender opgetreden was tegen die Plaak. Ik begrijp heel goed dat u in een moeilijk parket was. Het spijt me alleen dat u om mij misschien in moeilijkheden geraakt bent. Dat is erg vriendelijk van u gedacht, maar dat was toch de reden niet. Ik. Uh... Ik hoopte dat hij eerder weg zou gaan dan wij, dan was de zaak daarmee vanzelf opgelost. Maar ik was bang dat hij misschien verder zou vragen en daardoor het geheim van uw vader en, en van u in gevaar brengen. Begrijpt u?